Van 8 uur. Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Uit een onderzoek onder medewerkers blijkt dat racisme en discriminatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken een serieus en zorgelijk probleem is. Zo vertellen medewerkers dat mensen vanwege hun huidskleur bijvoorbeeld apen worden genoemd en ook werd het N-woord gebruikt. Verslaggever Ewald Kiewit weet wie daarmee te maken kregen. Gaat het medewerkers onderling, dus echt medewerkers met een biculturele achtergrond, die lopen aan tegen dit soort verbaal geweld. Uh, denigerende bejegening, uh, cultureel racisme, allerlei beschuldigingen en verdachtmakingen. En ook uh, worden ze soms genegeerd en buitengesloten. Uh, dus het is een behoorlijke lange lijst van uh, pijnlijke beschuldigingen. De hoogste ambtenaar van buitenlandse zaken zegt nu sorry. Buitenlandministers Hoekstra en Schijnenmacher noemen de conclusies onacceptabel. En ambtenaren van Financiën en de Belastingdienst hebben misschien gelogen toen ze bij een ondervragingscommissie zaten over de toeslagenaffaire. Het draait allemaal om een advies uit 2017. Daarin stond dat ouders compensatie moesten krijgen, maar dat advies werd genegeerd. Ambtenaren zeiden bij de commissie dat ze niets wisten van het advies. De Rijksrecherche zoekt nu uit hoe het precies zit. De Russische president Poetin geeft dit jaar geen eindejaarstoespraak. Die houdt hij al sinds 2012 en het is nu voor het eerst dat deze speech niet Doorgaat. Het Kremlin geeft geen reden, maar waarschijnlijk heeft het met de oorlog in Oekraïne te maken. En beginnen de winterkriebels bij jou als schaatsliefhebbers. Die zijn aan het duimen dat de kou lekker doorzet. Want dan kan er morgen misschien geschaatst worden op de natuurijsbaan. Bij de Doornse schaatsclub zijn ze druk bezig met de voorbereidingen. Een grote machine rijdt rondjes over de baan en legt er een dun laagje water neer. Het is een, een dunne laag per keer. En dan wachten we daar tussenin een, een minuut of twintig afhankelijk van de vorst. En uh, dan gaan we weer opnieuw uh, laagjes uh, uh, rijden op die meer. En elke keer een dun laagje en zo stapelen we een stuk of... 10 laagjes gedurende de nacht. De komende nacht mogen de ijsmeesters dus aan de bak om het stuk asfalt om te toveren in een gladde ijsbaan. En wie weet lukt dat, want het koelt snel af vanavond. Op veel plaatsen vriest het vannacht, met uitschieters tot wel min 10. Morgen begint de dag zonnig, het waait nauwelijks en het is ongeveer nul graad. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De dagelijkse files lossen nu snel op. vertraging vertragingen de regio nog altijd op de A10 West richting Zaandam. Voor Amsterdam, Amsterdam Sloterdijk 20 minuten op door een ongeluk. De reis ook is dicht. Verder de N203 Amsterdam richting Alkmaar tussen Krommenie West en de aansluiting met de A9 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 hebben ze nog een uh, video-release uh, gedaan van dit nummer, Modern Strange Love. Er staan nog uh, twee nummers op, zag ik. En uh, dit is toch wel het meest vooruitgeschoven nummer. Bovendien uh, las ik uh, vandaag op uh, een van de socials van deze gebroeders Pol... dat uh, toch nog wel uh, belangstelling bestaat voor hun muziek uit Amerika. Dus het uh, gaat ook razendsnel met deze twee heren. Um, derde uur, daarin gaan we praten straks uh, met Ludwin Schouten van de Hoefs. En dat heeft alles te maken met een single die morgen uit gaat komen. En die komt van de hand van Ramon van Geitenbeek. Er uh, zit ook nog iets aan waarmee wij eigenlijk ook raakvlakken hebben met die 19e december. Deze poll zal daar zeker ook in zitten. En uh, wij hebben tussen zes en zeven daar een uur live in te vullen. Omdat. Normaal gesproken tussen 6 en 9 een herhaling loopt. Maar op die avond zenden de collega's van Rainbow Radio Zandvoort. De top 53 uit. En aangezien wij dan ergens een verloren uur hebben tussen 6 en 7. Dachten we kom. We maken er een live programma van. Wat een beetje als opwarm uh, dient voor de top 53 op die avond. Dus dat is een beetje het uh, verhaal. En daarin zit bijvoorbeeld Pol in. Uh, je hebt toch wel hele duikelijke raakvlakken kunnen merken met de illustere voorgangers die besmoot. Ik heb het er eigenlijk of meer gezegd. In het vorige uur uh, sloten we af met Von V. en er zat daarvoor nog een, uh, een band. Dat is The Box of Kings. En die hadden ook uh, um, ja, een album voor het scheiden van 2022 nog uitgebracht. Uh, en een van die nummers uh, die erop stond uh, was het nummer wat je in het vorige uur hebt kunnen horen. Nou, ik zei het al, 19 december. Noteer hem maar alvast deze zit er ook in. Veline. Culthit hit in 2020 21, zo'n beukje. Door mijn voormalige collega Walter Hansen en ik naar voren geschoven, maar ach, hij blijft het uh, leuk doen. All the sparts, all the vanavond. Siggy uh, en Dins, net als Paul trouwens. Die hadden we ook uh, eerder op de avond al laten horen. Helemaal aan het begin om 6 uur al. In de Zandvoort draait door. Maar daar is ook Ziggy en Dins. Oftewel Zandvoort is vertegenwoordigd op het Eurosonic Noordenslag, vrienden. En bovendien hebben ze het uh, predikatenalbum album van de week uh, gekregen... bij de grote broer bij 3 voor 12... ja, de grote 3 voor 12 heeft... Dat album, uh, Soldatenwerk, want dat hebben ze naar voren geschoven als album van de week. En uh, deze Ziggy en Dins uh, hebben dat min of meer zelf afgedwongen. Ja, maar, Ze zeggen het ook zelf in uh, de straat. Ja, joh, soldatenwerk. Nou, dat is het zeker geweest. En uh, dat hebben ze dan allemaal uh, erop uh, gezet. Bijvoorbeeld dit. Um, daarvoor hoorde je verliezen met Alleen. Nou, het is een beetje een Nederlandstalig blokje geworden... Nu even wat rustig. Maar we hadden haar vorige week in de uitzending. En het is eigenlijk best een heel mooi nummer. Elena met regen. Hoewel helemaal rustig. De regen in de straten. De lichten van jouw kamer.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 Naar alles wat verliest en wint en alles wat er mag en moet Naar alles wat bevrijdt en wint en al wat eft en vloed Ik zie alles wat al is, ik zie alles wat ik mis Ik weet niks van wat ik ken en ik weet zelf niet wie ik ben Jij verblind me met jouw licht, in de schaduw jouw gezicht Vertelt dat jij het ook niet weet niemand meer de weg feest niemand meer de weg kent niemand meer de weg Vandaag en op morgen is ik ik had mijn plannen liever voor bedacht maar doe ik iets wat jou zegen Onthoud dat God het was Kan even met mijn handen in mijn zak gaan zitten Die rapper in me wil die lopen. vandalisme Die christen in me die wil streven naar veranderingen De papa in me wil die money snel voor alle kinderen De sporter in me wil die penen en die armen tikken Ben op al die dingen Maar helaas je kan niet alles willen Dus pak mijn rust, maar door de tuinen nog wat wandelingen Lees nog wat in handelingen En blijf voor alles bidden En besef dat ik mijn zus weken niet gezien heb Mijn neefje ziet en het lijkt of ik hem nooit gezien ik heb onder de doelen, maar Mikado zegt me relax. Waar gaat het nu echt om? Je family of 10 stacks? Ik word geleefd op mijn eigen agenda. Waar zijn de dagen dat ik rust kan pakken in de kerk daar? Beetje filosoferen van hoe de weg gaat. Nu heb ik te veel doelen, het is maar net hoe dan mijn pet staat. Ik wil mijn bro en ik zeg hem dat ik langsrijd. Moet even mijn hoofd legen, die story is belangrijk. Ik vond die beat, deze trek is wat ik dan schrijf. Moest het al lang kwijt. Ik zit in de studio. Ik ben voor dees, maar het maar dagen te weinig. Deel wat mijn hoofd. Familie op één, doe het voor die kleine. Alles moet hoog. Ik ben voor deze, maar dagen te weinig. Deel me mijn hoofd. Moet het eruit, dus ik die zo. Nu krijg ik belletjes van blauwe wasje. Ik ben nu papa man, ik kook een beetje draai en wasje. En binnenkort zetten we toch daar eerst eerste stap. Dus ik blijf rennen voor haar schoenen en haar winterjasje. Tegelijk zoek ik nog steeds naar balans Vergeten met mijn pa te bellen Dagen die zijn lang dan En toe voor ogen is waar mijn tijd van afhangt Ik denk niet in beperking Ik denk altijd in wat kan Alle dagen zit de planning vol wakker worden Met hoofdpijn, ik slik die baracetamol Toch ga ik verder, maar soms pak ik het echt te dol Maar ik leer het met de dag, Mijn liepje die is net de school mijn morgen is niet beloofd, maar ik heb een masterplan, al wordt het nog niet beloond ah, Doe ik het niet, de gevolgen zijn te groot, dus God geeft me kracht, wil geen zorgen aan mijn hoofd video, ik het voor deze, maar dagen te weinig, deel aan mijn hoofd Familie één, doe ik voor die kleine, alles moet hoog Ik werk voor deze, maar dagen te weinig, deel aan mijn hoofd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 Ik ken hem nog van Auke en Lorenzo, uh, want uh, hij was een voormalige deelnemer aan de Rob Akda-woord. Maar tegenwoordig is deze Auke Telo onder de naam Ol uh, actief. En Plannen voor deze is een van de, de laatste uitgebrachte singles uh, die hij uh, met het publiek deelde. Uh, daarvoor hoorde je alleen met uh, regen. We gaan op naar het volgende interview zo'n beetje, want we hebben er nog eentje, die we moeten gaan spreken, en dat heeft alles te maken met een nieuwe single van Hoefs, Een Amsterdamse schuine streep Rotterdamse band, want er zijn een aantal leden die komen uit Amsterdam, en er komen een aantal leden uit 010. Het is nog geen water in vuur, maar ik denk dat dat, nou dat is ook echt wel aan hun muziek af te lezen, want muziek Verbindt tenslotte. Uh, dat zeggende gaan wij gewoon weer naar een stel herrieschoppers uit Utrecht. Velveteen Rabbit. Met My Stitches Itch. Dat was hem. Hoofs met Crash. En ik uh, dacht heel even... ik heb hem toch al onder de knop zitten. Maar dat had ik dus niet. En in de laatste 10 seconden... dacht ik, verrek, ik moet hem nog onder die knop zitten. Want anders is hij weg. Um, het was Hoofs met Crash. Maar ik heb uh, de bassist aan de telefoon. En dat is Ludwig van Hoofs. Goedenavond. Hé, hey, goedenavond, ja. ja, goedenavond. Want uh, ik heb altijd dan een aanleiding als er een uh, nieuwe single komt uh, van uh, Hoefs. Dan uh, kan ik ook uh, lekker deze even laten horen: Crash. Uh, ja, even, want dat is ook alweer een tijdje terug hè, dat jullie deze single hebben uitgebracht. Ik geloof dat het uh. zelfs de eerste is. Uh, ja, ja, dat klopt inderdaad wel. Ja. Dat, was, uh, dat was inderdaad onze eerste jaar. Daar heb je helemaal gelijk in. In 2020, zelfs in pandemiejaar uh, kan ik me herinneren. Ja, inderdaad, ja, begin van de pandemie. Ja, uh, want uh, oorspronkelijk heetten jullie anders. Gaan we hier niet mee lastigvallen. Want uh, dat, was, uh, dat was de eerste band na, maar jullie hebben er toen een beetje het uh, rauwe randje nog uh, verderop gezocht. Ja, ja, ja zeker, zeker. En dat zeker. was de reden waarom jullie uh, op een gegeven moment uh, Hoofs uh, zijn gaan noemen. Klopt, klopt ja. helemaal. Hè, Um, en, ja, wat wil je zeggen? Ja. Nou, nee, ik wil zeggen, je zegt een rauwe randje, maar dat hebben we uh, even vooruitlopend op, op onze nieuwe single. Ja. Uh, is dat, uh, ja, die lijn hebben we nog verder doorgetrokken, zeg maar. Ja. Um, ja. Nou, we hebben het toch een beetje over het uh, rauwe randje hebben, maar schuwen jullie dat dan ook niet? Uh, hoe bedoel je precies? Nou, muzikaal gezien en ook uh, tekstueel, dat, dat soort nee, dingen. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Dat, dat, is, dat is ook juist de reden dat we. Uh, nou ja, dat we voor onszelf hadden besloten om, uh, om een andere richting in te slaan. En eigenlijk wat uh, compromisloze ons op te stellen, zeg maar. Uh, uh, zowel qua houding als qua muziek. Dus ja. dat, uh, ja, dat, dat past precies bij wat we willen, zeg maar. Ja, uh, want uh, dat compromisloze: dan, dat is, dit is eigenlijk wat jullie het liefst doen. Dit, dit soort uh, werk beuken, knallen, maar ook ja. serieus overkomen. Ja, ja, ja, zeker wel. Zeker wel. Ja, dus, ja, nou, en, en, ja, ik bedoel, de EP is natuurlijk nog niet uit. We hebben nu alleen weer een nieuwe single. Ja. Uh, maar als je de hele EP zou horen, dan uh, ja, dat gaat nog wel een paar tandjes harder dan, uh, dan uh, Crash, zeg maar. Toch wel. ja, uh, ja uh, Hoeveel nummers staan erop? Want uh, uh, jullie kennen hem met... Uh, het zijn korte, felle nummers. Ja. Want Crash is, ja. is niet langer dan twee minuten. En die nieuwe single, die duurt niet eens twee minuten. Dus... Uh... En, en sterker, nog, sterker nog, alle nummers die we hebben opgenomen zijn minder dan twee minuten nu. Ja. En, en we hebben... Um, om je even wat, uh, wat voorgeschiedenis te geven, zeg maar. We hadden natuurlijk tijdens de hele coronapandemie hadden we een hoop nummers uh, geschreven. En, mm. en die ook als zijnde themesroad-versies uitgebracht. Dus mm. dat zijn eigenlijk nummers die we ...in onze oefenruimte hebben opgenomen en uh, uh, helemaal uh, de, uh, zelf hebben gemixt en uitgebracht. Mm. En uh, twee daarvan, uh, Crash en uh, Wish I Was Dead, uh, mm. die hebben we helemaal herwerkt. Uh, en die staan dus nu ook opnieuw op de, op de EP, zeg maar. maar... Ja, ja. Ja, echt uh, redelijk uh, rigoureus. Uh, oh, <laughs> rigoureus te werk gegaan. Je hebt het ook over tekst schrijven. Die, die nieuwe single waar we heel langzaam maar even naartoe werken. Maar yeah. uh, de teksten die komen toch hoofdzakelijk van uh, Ramon af. Ja, klopt. Ja, Ramon ja. is de, de zanger en de tekstschrijver. Ja, ja, uh, wat, uh, ja want hij is toch uh, ja, bevlogen in een, uh, in een hele hoop opzichten. Uh, maken jullie dan 9 uh, van de 10 keer het muzikale arrangement waar hij uh, dan de teksten uh, bij aanlevert? Ja, ja, ja, klopt. Ja, zo gaat dat meestal, inderdaad. We, we, we zijn wat dat betreft wel echt een, een soort van poldermodelband. Poldermodel bent. Hoe gaat het dan met handopsteken? Nou, dit vind ik niks. Nee. Dit vind ik ruk. Het, uh, dit ja. akkoordje moet wel anders uh, gespeeld worden. Zoiets. Nou ja, we, we zijn wel echt heel democratisch in <laughs> dat opzicht. Dus we, ja, we maken wel echt alles, alles met z'n allen, zeg maar. Dus we. Uh, iedereen schrijft natuurlijk wel in de oefenruimte. Dus, uh, weet je als we, als we aan een nieuw nummer bezig zijn ofzo, weet je wel, de een heeft een idee over dit en de ander heeft een idee over dat. Dus, ja. en, en, en iedereen die, uh, die, die verzint zijn eigen partijen, maar we, we, we, we denken wel met z'n allen na over, over het nummer en of een partij anders moet en... Uh, of dingen anders moet, ofzo. Of soms ja. ook of de tekst misschien anders moet. Of, of de, de melodielijn, of de zanglijn anders moet. Of ja. de baslijn of uh, weet, drums, alles. Ja, wat ik, wat ik ook uh, bijzonder vind is uh, de, ja, de, de, de, de opbouw van, uh, van het leeftijdverhaal. Uh, bij jullie niet bent. Hè? Want dat, <laughs> dat, dat, dat loopt ook nog wel erg uiteen. Want jij en Richard zijn een beetje de, de, degenen die al uh, behoorlijk wat lang meelopen. En uh, dan ja. hebben we de, de, de andere kant, dat zijn een beetje de jongen honden, heb ik soms altijd het idee. Nou, die zijn inmiddels ook niet meer zo jong. <laughs> nee, dat ik al. Ja. Ja, uh, ja, die wijsheid uh, die komt er ook uh, volgens mij wel een beetje in terug. Ja, nou ja goed, we gaan natuurlijk allemaal al een tijdje mee en, en we, ja, op een gegeven moment dan weet je wel wat je, dat misschien net zoals in het leven, weet je wel, je, je weet wat je wel en wat je niet wilt. Ja. En ik denk dat dat, dat dat dat hetgeen is wat we, wat we momenteel heel erg uit willen dragen zeg maar, in onze muziek, ja. wat, we, wat we wel en wat we niet willen, dus vandaar ja. ook dat compromisloze. zeg maar, we doen, we doen wat, we, wat we zelf willen en ja, je vindt het leuk of je vindt het niet leuk. Dus. Ja, um, ja, want, want uh, dan komen we op een gegeven moment ook uit uh, bij, uh, bij weer, bij Ramon, want dit nummer dat heeft wel een hele uh, behoorlijke lading in dat opzicht. Ja. Ja, ja, nou, ja, goed, eigenlijk... Hoe spreken jullie daar eigenlijk over, want dan komt hij daarmee? Ja. Nee, Ja, goed, dat, dat, weet je wel, in dat opzicht, dat is allemaal prima, weet je wel. Ja. Hij is de tekstschrijver en hij schrijft uh, de, voornamelijk veel vanuit zichzelf. En dat, dat, dat, ja, ik vind dat heel mooi en dat, dat geeft ook heel vaak een, een, uh, ja, een bepaalde lading aan een nummer, zeg maar. En, en hij kan het beste, uh, omdat hij natuurlijk heel erg vanuit zichzelf schrijft. Ja. Uh, daar ook de, de beste emotie en, en de beste uh, lading bij geven, denk ik. Ja, um, want deze heeft uh, te maken met iets waar hij niet happy mee geweest is in het verleden. Ja, nou ja, goed. Het, het, het nummer gaat uh, vooral over uh, ja, het, het, het buiten de lijntjes kleuren, zeg maar, of ergens niet bij passen, als je, of, of niet gezien worden, zeg maar. Weet je maar ja. Dat, um, um, ja, de, de, de, jezelf niet ergens in herkennen, als je, als je, of niet jezelf nergens in terugzien als je aan het opgroeien bent, zeg maar. Ja, ja, nou hebben wij een tijdje terug, uh, hebben we, dat is ook alweer anderhalve maand, nou misschien wel langer, de single van I Don't Know How To Be Fun van Wendy Moore. Nou, mm -hmm. dat uh, ging eigenlijk over, ik kwam op uh, de feestjes uh, waar ik me nooit uh, echt uh, thuis invoelde, Daar, dat hoor ik een beetje in Late Bloomer, hoor ik dat ook een beetje terug. Ja, ja, ja, precies. De, de, de, hij, ja, de, de, in, in dat opzicht is de, de tekst redelijk uh, recht toe, recht aan, zeg maar, mm -hmm. waar, dat die, waar dat Ramon eigenlijk uh, in, zijn, in zijn tekst schrijven wat uh, beknopter of abstracter, misschien het een beetje metaforisch is geworden, zeg maar, maar de, deze mm -hmm. is redelijk rechttoe recht aan en uh, dat wel recht voor zijn raap, uh, zeg maar. Uh, ja, want uh, inmiddels heb ik die foto. Want ik zat ook even stiekem naar die foto te zoeken. Uh, ja. Die ik jaren geleden. Dat is ook alweer. Uh, in 2018 uh, zie ik hier. Dan sta, ja. ik, als, uh, bandlid, uh, sta ik als zesde bandlid erop. Ik weet precies welke foto je bedoelt. Ja, ja, ja dat is uh, in de in de uh, of beter gezegd, uh, de overslaghal van de patronaat. Want daar patronaat, hebben jullie toen ja, klopt, ja. Daar hebben jullie toen nog uh, onder die andere naam uh, hebben jullie toen nog meegedaan aan. Uh, ja. Onder, met de, de Rob acknow wordt. Dus ja, ja, ik heb hem eindelijk gevonden. Dus het, uh, want uh, er vroeg iemand binnen de burelen van, uh, ra, uh, van uh, 3 voor 12 Noord-Holland... Ja. van uh, ja, Jaap, uh, waarop uh, Robon antwoordt: Ja, die kennen wij al heel lang. Dus kijk, die foto, die moest ik nou net hebben... om naar de hoofdredacteur uh, te sturen van kijk... Uh, daar sta ik op, met de, hele, met de hele band. Dus ik heb hem nu gevonden. Ja. Uh, maar goed, uh, toch nog even naar het serieuze Late Bloomer. Want uh, dat ja. is uh, de single. Um, um, ja, nou ja, hij is uh, de, de, de, de tekstschrijver. Uh, maar jullie hebben, hebben jullie daar ook, een, uh, gewoon ook uh, een mening over? Staan jullie ook achter dat statement? Want uh, ja. we hadden eerder de Gumbo Kings. Ja. Hè? Die zeiden van, liefde is universeel. En dit is dus eigenlijk ook het, uh, hetzelfde verhaal. Ja, ja, en je moet, je moet kunnen zijn wie je bent, weet je wel. Of wie je wilt zijn. Uh, ja. Hoe dat je je voelt. En, en uh, dat is het allerbelangrijkste, denk ik, in het leven. Ja. ja. Um, nog even, waar kunnen ze jullie vinden? Uh, iedereen kan ons uh, vinden op Spotify natuurlijk. Uh, we hebben wel uh, het een en het ander veranderd. Want we, we hadden daar natuurlijk uh, een, een hoop nummers op staan. Maar ja. omdat we zeg maar, met, uh, met deze nieuwe EP, uh, zeg maar weer het. het het iets, het scherpere randje opzoeken, zeg maar. Een mm. uh, beetje, de, de, ja, het is allemaal harder en bijtender en we balanceren een beetje op de randen van de postpunk en de punk en de noise, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, ja dus daar, daar staat vanaf, vanaf uh, morgen, want dat is dan de officiële release datum, je hebt echt uh, de primeur vanavond. Ja. Uh, er staat daar alleen uh, Leedbloemer op en daar komen dan, uh, uh, een stukje bij beetje komen daar dan, de drie andere uh, nieuwe songs komen daar weer bij. Ja. Ben ik blij dat ik nog de oude versie van Crash nog ergens heb uh, liggen? Dus, ja. uh, nou, als je hem wil, kan ik hem. Je... Maar die, die staat dus ook op de nieuwe EP. Hè? Ja, ja, ja. Snap ik, snap ik. Maar goed, we gaan hem horen. Want morgen komt hij uit. Hier is Late Bloomer van Hoops. <tied> 11:10 Rabbit komen ze uit het lawaaiige Utrecht. En dit uh, kwam uh, van hun, uh, uh, ja, eigenlijk debuut EP: schuine strepen album. Want er staan er zes op. Dus het is altijd uh, niet helemaal duidelijk of het nou net een album is of een EP. Dat weet men eigenlijk nog nooit. Hè. Met dat soort aantallen. Ik zeg dan mini album Maar goed, Liar is een van de nummers... die niet zo lang geleden ook door een collega van mij... Uh, min of meer is aangeprezen. Corjoe Vergeer doet namelijk op de Socials... een rubriek, de Daily Dutchy genaamd. En daar zat hij in. En ik denk, nou, dat is best een pittig nummer... wat we hier bij Alternative FM kunnen gebruiken. Hetzelfde geldt voor Hoofs met Late Bloomer. En we gaan weer even een stap terug doen, mensen. Want... Morgen komt er ook uh, weer hagelnieuw werk uit van deze Manu. Samen met het muziekcollectief Multibeat. Ogenblik heet het nummer. verwoesten het idee van een apocalyps. Hebben bevestigen dat de enige constante hier bestaat uit verandering, ondanks de mishandeling, van de beperkingen die we onszelf opleggen tijdens onze wandeling. De berg over, de dal door, de weg achter, de weg voor. En het al verenigt in dat ene ogenblik als de waarheid kunnen zien met je ogen dicht. Mijn alles, doe nu maar je ogen dicht Want zelfs in dit duister leer je mij overlicht Over de liefde die iedereen in essentie is Over de realiteit die zo vaak liefde mist En wat liefde is, ik weet het niet Behalve dan dat ik in jouw blik een definitie vind Een verdieping vind, wat nooit eerder deden woorden Zoveel tekort aan een weerspiegeling Geen woord, geen zin, taal, geen enkel begin. En wat liefde is ik weet het niet, behalve dan dat ik in jouw blik een definitie vind Geen blik is meer waar dan ik ooit verzin. En wat liefde is, ik weet het niet Je ogen verwoesten het idee dat dit alles is Alsof je ziel in de weerkaatsing van je licht voor altijd aan het dansen is Terwijl ik worstel met een taal die niet bij machten is Kijk jij mij aan alsof het nooit anders is Zoals het is of is geweest er altijd is, nog steeds en het ontvoert me elke keer als ik je aankijk, de liefde waarmee je je hand aanreikt en ik hou je vast, voor altijd bij me want lang niet alles is bevangen door een einde of door een begin dat onder geen beding als een onvermijdelijk gevolg natuurlijk nooit uit kan blijven tenminste zo schittert de hemel in je ogen noem het kwantumfysica, fysica noem het uitverkozen, noem het uit de hoogte noem het van de aarde, noem het hoe je wil zeg je terwijl je ogen stralen geen woord geen Taal, geen enkel en wat liefde is, ik weet het niet, behalve dan dat ik in jouw blik een definitie vind. Eén blik is meer waar dan ik ooit bezit. Noem het uit de hoogte, noem het van de aarde, noem het hoe je wil, zeg je terwijl je ogen stralen. En wat liefde is, ik weet het niet, behalve dan dat ik in jouw blik een definitie vind. En wat lief is, ik weet het niet, behalve dan dat ik in jouw blik een definitie vind. En wat liefdes, is, ik weet het niet, behalve dan dat ik in jouw blik een definitie vind. Noem het uit de hoogte, noem het van de aarde, noem het hoe je wil, zeg je terwijl je ogen stralen. En wat liefdes, is, ik weet het niet, behalve dan dat ik in jouw blik de Stone Souls en Thought I Found Someone En dat uh, bracht de tijd op 7 minuten voor 10 We gaan er nog 2 Laten horen En het is uh, weer een beetje het uh, Vollendamse momentje Eerst Lorem Ipsum en Lessons in Living ik erover zeggen. Ze zijn al bij King FM geweest, bij 3FM geweest en ze hebben meegedaan aan de popprijs van Amsterdam. Daar hebben ze volgens mij ook wel redelijk goede zaken gedaan. Deze band, Lorem Ipsum, is bezig met een tweede EP. En die zal, als het goed is, in het vroege voorjaar van 2023 gaan verschijnen. wordt toch al een beetje een drukke bedoeling, want Jacob die Edward, uh, die heeft vroeger met een van die bandleden, uh, met een aantal van die bandleden samengewerkt in een band. Uh, die komt ook al met uh, nieuw materiaal het komende jaar, dus uh, dat, uh, dat zal dan toch uh, een beetje spitsuur gaan worden. We zijn er doorheen voor deze alternatieve femme en we sluiten af met Francis op een blik. Volgende week zijn we er weer. En dit zijn de ziele roerselen van Frans de Blaak. Rosemary Jane, my head is messing with my moves again. Surely reds are brighter as was everything. Sweets go bitter on my tongue.